4 uur. Dit is Radio 1 met Ger en Tessel Blok. Het ligt vast in onze genen of we het nou leuk vinden of niet. Nederlanders zijn boeren in hart en nieren. En in het buitenlandpanel leggen we moeiteloos de link tussen Syrië en de aanslag in Boston. Dat straks in Villa Piro, Nu is het NOS-journaal met Dorot Meegens. Kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden hebben hun handtekening gezet onder een akkoord over de zorg.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 De Rijksvoorlichtingsdienst spant een rechtszaak aan tegen Weekblad Nieuwe Revue. Dat blad wil zich niet meer houden aan de mediacode over het koninklijk huis... en heeft een paar foto's gepubliceerd van prinses Amalia op of bij een hockeyveld. Volgens de RVD zijn de foto's een ontoelaatbare inbreuk... op de persoonlijke levenssfeer van de prinses. In de mediacode is afgesproken dat de pers geen beelden meer maakt... van de koninklijke familie buiten officiële gelegenheden om. In ruil daarvoor wordt de pers een paar keer per jaar uitgenodigd... voor een fotosessie.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 13 vrouwelijke bewakers zijn geschorst en zullen worden ontslagen. Het is niet de eerste keer dat bewakers in Baltimore in opspraak komen. De afgelopen jaren zijn er al 54 ontslagen, omdat ze te nauwe banden onderhielden met de gevangenen. Prins Charles en zijn echtgenote Camilla zijn volgende week bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Dat heeft een woordvoerster van de Britse kroonprins bevestigd tegenover de NOS. In Groot-Brittannië werd de afgelopen weken druk gespeculeerd over wie de winsters zouden afvaardigen. Prins Charles was ook bij het huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima in 2002. Het weer nog. In het noorden neemt de bewolking toe en daar valt vanavond wat regen. Op andere plaatsen blijft het de komende uren zonnig. Het is 14 graden op de Wadden, 20 graden in het binnenland. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Ja, Verkeersinformatie een... krijgt u van Wijnald Zwaan. staat in totaal 70... Kilometer file. Op de A15 vanuit Europoort staat een van de langste files... tussen Rozenburg en Spijkenisse. 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dit, dicht. Verder valt op het ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda... naar bij de Bordijkbrug. Het levert file op vanaf Zwijndrecht. 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht stond een tijdje een kapotte vrachtwagen bij Werkendam. De rijstroken zijn vrij, maar er staat wel file nog, 5 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en knopend Hoevenlaken, 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Naddester gaat Villa v -Piro verder, blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst gaan wij ons buigen over mooi wetenschappelijk nieuws. Samen met Frederik Melman. Welkom Frederik. Hi. De eerste genetische stamboom van de Europese prehistorische mens is er. Ja, onze voorouders zeg Ja precies, maar. Dus, dus nieuws. Van wie stammen wij nou werkelijk af? Ja, dat wil je weten toch? Vanzelfsprekend. Dat kan <laughs> natuurlijk ook vies tegenvallen, maar goed. Nou ja, kijk, misschien denken mensen van dat waren de jaren verzamelaars, want die wandelden hier al zo'n hele tijd rond. En dat is ook wel deels zo, maar dat is niet het hele verhaal. Uh, Alan Cooper, dat is een hele bekende man die werkt met veel uh, oude mensen en, en DNA, ik maar zeggen. Die heeft uh, met een hele hoop andere mensen, onderzoekers, hebben ze uh, hun krachten verenigd. En uh, ze hebben bijna veertig skeletten van prehistorische mensen bestudeerd, het DNA daarvan. Uh, van 6000 tot 2000 jaar oud. En gekeken van, ja, hoe zijn die nu met elkaar verwant En wat voor sporen van andere volken vind, vind je daar nou in? Waar kwamen die skeletten vandaan? Waar zijn die gevonden? Nou, die zijn uh, centraal Europa, Duitsland, hm. Italië, een beetje die regio. Die zijn daar allemaal gevonden. Uh, Op één plek was het een bijzondere vondst... of hebben ze gewoon een oh. hele hoop skeletten bij elkaar gehargd? Nou, sommige skeletten zijn van, uh, van zo'n uh, um, plek inderdaad waar, waar uh, veel skeletten gevonden zijn. Maar in die, dat is een groot gebied, dus je, je kan wel wat meer zeggen over okay. vers, uh, de, de verschillende volken. Nou ja, en wat ze ontdekten is, uh, ja, daarin vind je dus DNA-sporen terug van de jarenbezamelaar. Maar daar vind je nog veel meer in terug. Want moet je je voorstellen, we hadden dus de, de, de ijstijd, die 11.000 jaar geleden ongeveer hield je op. Nou, toen werd het wat warmer. Je had je nog de verzamelaar rondlopen. Maar toen werd het voor andere volkeren, bijvoorbeeld uit het, ja, het Midden-Oosten, Anatolië en zo, werd het veel aantrekkelijker om hierheen te komen. Dus ongeveer 7.000 jaar, 750.000 jaar. Uh, geleden kwamen die eerste landbouwers hierheen. En die hebben zich vermixt. Boeren uit het Midden-Oosten? Boeren uit het Midden-Oosten. Dus, want dat is heel interessant, want mensen hebben heel lang zich afgevraagd... of die mensen nou hierheen kwamen, of dat zal maar zeggen hun ideeën hierheen kwamen... of dat die migranten werkelijk hierheen kwamen en zich met elkaar vermixt hebben. Nou, dat blijkt dus nu. Ze hebben zich met de jagersverzamelaars gemixt. Ja, je ziet daar mm. dus die mix van terug. En uh, mm. nou ja, die mix van, van DNA is lang doorgegaan. En dan gebeurt er, rond uh, 4.500 jaar geleden gebeurt er iets... en dat kunnen de onderzoekers zelf ook nog niet goed verklaren... maar in één keer zien ze een vrij radicale verandering... van het DNA-patroon van onze voorouder. Um, je had dus eerst, wat ik zei, die, die, die mengelmoes van cultuur. In één keer wordt dat een, een DNA-patroon dat heel erg lijkt op wat jij... Nu me meedragen wat ik meedraag, en dat de mensen in Engeland of elders ook meedragen. Dus, maar het werd homogener bedoel je? Het, het werd weer zo'n ratje toe. Ja, nee, het, we het werd, nou ja, het werd uh, homogener, maar het veranderde da daarna ook niet meer. Dus wat we dus 4500 jaar geleden hadden. Er is dus iets gebeurd waardoor. je had dat volk met dat bepaalde DNA. En dat veranderde da daarna niet meer, want wij hebben dat nu ook nog steeds bij ons. Ja, en dat is nu gissen. En dat en, vinden die, die onderzoekers dus ook waanzinnig. Ja. En wat zou, een wat ik begrijp, ja. uh, zij weet het niet, dus jij ook niet... maar wat zou uh, speculeren <laughs> over een theoretische mogelijkheid? Nou, uh, waar de onderzoekers zelf aan denken... maar goed, dat gaat ze natuurlijk nu uit, uh, vogelen. Uh, waar de onderzoekers zelf aan denken, is dat was, wat, wat goed mogelijk zou kunnen zijn... is dat er vanuit sp toen Spanje, of uh, dat is het en naar maar Spanje en Portugal, uh, kwam de, dat heet de klokbekercultuur op... Die wordt getypeerd door die, uh, ja, dat aardewerk in de vorm van een klok. Hm? En dat verspreidde zich over Europa. En ze, ze denken dat op een of andere manier. Die, uh, dat volk of die volkeren ook hierin kwamen. en zich vermengden met wat toen hier in Noord-Centraal-Europa woonde. En die moet op een of andere manier zo succesvol zijn geweest... dat die de overhand uh, heldig... Maar dus ik het zit was denken, in eerste instantie was het een, een, een boer uit het Midden-Oosten... die wordt verdrongen je... door een pottenbakker uit het Iberisch schiereiland <laughs> En daar zijn wij dan een soort... Maar als zij zo ja. succesvol zijn, nee, dan moet je, je dat hè, een dramatische of, shift... in dat DNA kunnen zien. Dus dan ja. gebeurt er toch wel wat? Nou ja, ze hebben die shift wel kunnen zien... Uh, maar goed, wie, ze weten, komt dat nou omdat die mensen hierheen kwamen? Of waren ze al van ah, lengst? Ja. En misschien is het deel van, van, uh, van het volk wel uitgeroeid door ja, een eng virus. En daar heb uh -huh. we natuurlijk ook nog wel eens last van. Dat blijft een beetje gissen. Althans, daar gaan ze dus nu verder onderzoek naar doen. Spannend. Heel spannend. Hou dat voor ons in de gaten. Doe ik. We hebben nog steeds geen definitief antwoord, maar het komt dichterbij. Een smeltkroes was het. Een smeltklokbeker. Ja. <laughs> Dankjewel, Frederik <laughs> Melman. Zo kan dit wel weer. Dag, het Frederik. Buitenlandpanel met vandaag... Arabist en publicist Petra Stienen en buitenlandanalist Ali Yazdili. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry die vindt dat de NAVO heel goed moet nadenken over zijn rol in het conflict in Syrië. Nou, het is altijd goed om na te denken over je rol, maar hij vindt vooral dat de NAVO zich moet beraden wat het gaat doen als de chemische wapens gebruikt worden, waarvan Israël zegt dat die de Ra zijn, B gebruikt zijn. Um, afgelopen weekend uh, maakte ook de VS bekend... dat de hulp aan de oppositie uh, verdubbeld gaat worden. Peter Stine, het comes to ahead, het escaleert. Nou, William Heek, de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië... die zegt nu ook van de komende weken krijgen we het beslissende moment. Nou, voor de Syriërs is dat de afgelopen twee jaar... al de hele tijd aan de hand geweest. Vooral voor de Syriërs in Syrië zelf... De rol van de NAVO vind ik een opmerkelijke. Erasmussen, de secretaris-generaal, heeft eigenlijk tot nog steeds gezegd... wij gaan niks doen. Mm -hmm. En de Syrische oppositie, binnen- en buiten Syrië, heeft steeds gezegd... nou, dat is lekker, want doordat jij zegt wij gaan niks doen... heeft Bashar al-Assad, de president, het gevoel dat hij een soort van carte blanche heeft... om ons aan te vallen. Op een gegeven moment heeft Obama gezegd... als de chemische wapens worden gebruikt, dan gaan we misschien wel wat doen... Nou, langzaam maar zeker uh, zie je nu de geruchten erover ontstaan. Ik hoorde vanochtend bij de BBC dat er uh, gewoon huishoudchloor gebruikt is. En zijn dat dat chemische wapens? Dus veel speculaties. Jij was uh, uh, vorige week nog in Libanon. Ja natuurlijk waar, waar, waar Syrië top ik of day zal zijn uh, in het hele land. Maar je was er op een speciaal congres? Ja, ik was er voor een congres uh, van Europese liberalen en Arabische liberalen. En uh, toen ben ik een paar dagen langer gebleven. Ik ben ook met uh, Hans en Broeke van de VVD en Marietje Schaken en Sjoerd van D66 naar... Ja, dat is geen vluchtelingenkamp, maar meer een, dat noemen ze, een tent, het settlement. In, in het BK In de, in de, de, de, de BK-vallei. Ja, als je, als je het niet weet, dan zie je het niet meteen. Maar Syrische vluchtelingen? Meer dan een miljoen mensen in een land dat maar een vierde is van Nederland. 4 miljoen inwoners Libanezen. Die zitten overal in hutjes, in tenten, noem maar op. Ja, dat land dat staat op, op knallen. Had jij daar toen je daar was het idee, wat, wat Gernet zei, it comes to a head. Zo wordt er gedaan dat er inderdaad echt nu, wat het ook mogen zijn... maar dat er ergens een knoop doorgehakt gaat worden. Nou, ik, ik Leefde eigen, dat daar? Nou, het leeft bij iedereen en eigenlijk hoorde ik van met wie ik ook sprak, of ik nou met mensen uit de oppositie, uh, journalisten... en hij zei, nu moet het aanmodderen is nu echt wel voorbij. Uh, nog langer aanmodderen, dat maakt het voor iedereen uh, verschrikkelijk. En er, ja, welke keuze je ook maakt. Hmm. Maar er, zijn, er is natuurlijk een aantal keuzes, hè? Nou, Ali, welke keuzes liggen voor? De vraag is... Um hebben we het over As Syrië met Assad of zonder Assad? Want nou, dat is een van de daar keuzes. Ringt, dat, daar rinkt de schoen. Uh, ik geloof dat John Kerry die reageerde gisteren ook, geloof ik ook um, op, een, op een Russisch, Russisch voorstel. De Rus, voor de Russen is het heel simpel. We zijn, ze zijn best bereid om samen te werken en na te denken over een oplossing. Uh, maar voor de Amerikanen is een oplossing met Assad niet mogelijk. Dat geldt ook voor Turkije trouwens. En in feite ook voor Groot-Brittannië en Frankrijk. En volgens mij het daar de schoen. De vraag is... Zijn wij bereid om na te denken over een soort van overgang, over een soort van, over een soort van transitie waar Assad deel van uitmaakt? Want dat zou uh, in ieder geval Assad uh, minder te, met, met de rug tegen de muur zetten. En dat is voor, ja, voor de meeste spelers een no-go. Mm -hmm. Nou, in, in, in de analyses van veel mensen, uh, volgens mij ook van de Franse minister van Buitenlandse Zaken en anderen, is. Het kantelpunt kan alleen maar bereikt worden als de oppositie krachtiger wordt, ook bewapend wordt. En uh, ja, het wordt. Uh, dan zie je dus dat nu ook met die influx van uh, mensen uit Europa die meegaan vechten. Uh, de angst voor islamistisch radicalisme. er heel veel aarzeling is om mensen wapens uh, te leveren. Ja. Eén ding wat ik nog wil zeggen over mijn gesprekken in Beirut. Um, ik heb daar met een vriend van mij gesproken die ik nog uit de tijd ken. toen ik daar werkte in Damascus. Uh, begin jaren 2000. Hij is Alawit. Hij is dicht bij het regime. En dat vond ik wel een onthullend gesprek. Want ik vroeg op een gegeven moment aan hem: van, Wat zou jullie als Alawitische gemeenschap geruststellen? Wat moet de oppositie doen om minderheden gerust te stellen? En toen zei hij: Nou, ik weet wel één ding. maar dat ga ik jou niet zeggen. Mm -hmm. En ik denk dat hij de doelde op raaien. het oprichten van een soort van aparte entiteit voor de Alawitische minderheid in nou, de kuststrook. Dat, dat is interessant, want uh, er, gaan, uh, nou, er gaan niet alleen geruchten. Deskundigen zeggen, er zijn tekenen dat in Syrië... zowel de oppositie als het regime eigenlijk al bezig zijn... met het verdelen, met het opsplitsen van Syrië. Uh, of dat volgens sectarische lijnen gaat, of hoe maar... Uh, uh, um, Assad heeft zoiets gezegd uh, in een uitzending voor de Russische uh -huh. televisie. Zijn eigen kabinet heeft gezegd... er is een aantal provincies waar nu de oppositie eigenlijk de overhand heeft... waar een nieuwe administratie opgericht moet worden. Geloof jij dat? En zo, is dat een goed teken? Nou, eerst eerst even, Ali. Als, ik wil eens even reageren op wat, uh, wat Peter net uh, opmerkt... over de Alewieten in de regio. Die inderdaad, Ik, ik ben met, uh, met Rick Dallaas een, een maand of twee geleden... in zuidoost turkije geweest, ook in Hatay. Het is dus pal grenzend... Uh -huh. um, aan Syrië, waar de Alawitische, niet de Alawitische, maar de Alawitische uh, Arabische minderheid van Turkije woont. Uh, en ook daar zie je zelf de zorgen. Uh, dus men, men steunt, ja, de facto steunt men eigenlijk Assad, omdat men zorgen heeft voor een soort van fallout. waarbij ze mm -hmm. te maken krijgen met alle extremistische uh, invloeden van de djihad, jihadistische strijders daar. Um, ik denk, de opmerkingen van Assad, die kun je op twee manieren interpreteren. Hij heeft, er zijn inderdaad signalen dat het lijkt alsof uh, er plannen worden ge Gemaakt. ontwikkeld om Syrië uh, in, op te delen. Maar wat ik uit Assads woorden haal, dat was niet zozeer een idee, als wel een waarschuwing voor de regio. Dit zijn de destabiliserende gevolgen. Als deze nu ja. zich voorzet. Voor, dus niet zozeer een blauwdruk als eerder een nou, de vingertje. Zo ja. lees ik dat. Ja, maar ja, maar dat wij, wij lazen een heel interessant artikel vonden, wij, tenminste, van de Arabisch journalist Jean Aziz. En die en die analyseert nou juist de geschiedenis van dit soort berichten... over opdeling van een land. En dan gaat hij heel vertug, honderden jaren terug... waarbij dat altijd voor gewaarschuwd werd... door mensen die uiteindelijk uh, zich daartoe bekenden... de opdeling van een land. Dus oh, ja, is het wel bedoeld als een waarschuwing? Nou ja, Kijk, Ik denk dat voor, voor Assad is één ding belangrijk: Het overleven van Assad en zijn kliek. Dat, dat, zolang, dus we hebben het nu over. Gaan wij de Syrische oppositie meer wapens geven om een impasse te doorbreken? Ik denk dat je daarmee Assad misschien wel juist uh, meer tegen de muur, uh, tegen, tegen de wand aanzet met zijn rug. Want er is bijna geen uitgang. Uh, uh, het. Uh, heel cynisch, uh, er is bijna geen Syrië meer dat kan worden opgeteeld. Ja. En hoe langer wij blijven doormodderen met telkens uh, mitsen en maren over wel of niet bewapenen. Mm -hmm. Ik heb. Um, uh, vorige week heeft uh, Bashar al-Assad een interview gegeven aan de Syrische televisie. Dat, is, dat kun je als propaganda wegzetten, maar we moeten er wel rekening mee houden... dat nog steeds, nou, ik weet niet hoe, 10, 20 procent van zijn eigen bevolking... de helft van de Libanezen, een groot deel van Zuidoost-Turkije, dat verhaal gelooft. En dat is het verhaal van er is een internationale samenzwering tegen mij... Um, hij noemt niet eens Israël, maar hij heeft het over mm -hmm. terroristen. Hij heeft in dat interview 60 keer het woord terroristen gebruikt. Hij weet heel goed dat wij daar ook bang voor zijn. En daar zat een hele zelfbewuste man met een boekenkast op de achtergrond. Echt, de scène was, ik zit hier en ik zit hier volgend jaar ook nog. Mm. Dus de opties die de Amerikanen, de Britten en de Fransen hebben... van wij gaan zonder Assad verder, maar, is voor hem heel belangrijk. Maar er, er, is een, er is nog een andere optie, toch? De Fransen zeggen ook, wat we zouden moeten doen is door bewapening, ik, ik zeg het maar een beetje na hoor... want het klinkt heel tegenstrijdig... door bewapening dwingen tot uiteindelijk een diplomatieke oplossing. Dus door ervoor te zorgen dat op de grond in het land de verhouding kantelt... Ja. en Assad het zo benauwd krijgt dat we met hem kunnen gaan praten. Ja, maar dat is volgens mij niet wat Assad hoort. Wat Assad hoort is niet uh, dwingen tot een diplomatieke oplossing. Die hoort dwingen tot regime change. Ja. En dat is volgens mij wat hij hoort. Ja. Waardoor hij alleen maar volhardt in zijn positie... Nou ja, en dan weer terug naar de rol van de NAVO... Kijk. Assad heeft gewoon absoluut overwicht uh, als het gaat uh, over luchtmacht, ja. kracht. En die moeten gestopt worden. Mm. Uh, er, zijn, er worden scholen gebombardeerd vanuit de lucht. Dat doen de rebellen niet. Daar hebben ze helemaal geen, uh, geen mogelijkheden toe. Mm. Dus daar kan de NAVO in, no, het opstellen van een no-fly-zone. En dat moet nu voor het hele land. En in, in een paar weken geleden ging het nog over de strook tussen Sy Syrië en Turkije. Maar als je mm. ziet wat er in en rondom Damaskus gebeurt... het haalt niet eens meer de voorpagina. Nee. 450 nee. mensen omgekomen bij een aanval van het regime afgelopen weekend. Ja, je, ja. je zegt, uh, het, het doormodderen moet ophouden. Hè? Dat, dat, klink, ja. dat, klink, dat klinkt zo'n beetje, zo kijk je nu ook, dus ja. een beetje wanhopig van, we, ons anders staat niks meer uh, te doen. Uh, nou, laat er maar wat gebeuren. Nou, neem een beslissing, maar dan, doe niks, ja? grijp in, stuur wapens, zet een, een no-fly zone op, maar neem een beslissing. En al die beslissingen hebben heel veel nadelen. Ja. Bijna geen voordelen. Nee, maar, het, maar niks doen is een Maar, niks maar het suggereert het een beetje alsof je dan, als er wat gebeurt, dat je dan controle hebt. Maar dat heb nee. je toch juist veel minder? Nou, het Bijvoorbeeld is. Het, het gooien nou, van wapens nou, naar nou ja, de rebellen. Nou, nu niks doen, betekent dat Bashar al-Assad sterker wordt. Mm -hmm. En de islamistische Jabhat al-Nusra al-Qaeda sterker ja, worden. De want de die worden wel gewapend. Ja, Al-Nusra is een van ja. de belangrijkste extreem uh, ja. moslim-rebellengroepen. Uh, die twee, drie weken geleden officieel heeft gemeld... dat ze inderdaad heel sterk ge gelieerd zijn ja. aan Al-Qaeda. Dat heeft natuurlijk ook weer allemaal gevolgen gehad... Ja. voor de wil en de behoefte om de oppositie in Syrië te steunen. Want men denkt, die wapens komen terecht bij moslim-extremisten. Ja, nou, de vraag is dus either way. Uh, ze komen terecht bij, de, bij extremisten als ze sterker worden... op het moment dat je ze wapens, wapens geeft. Want een van de redenen waarom er niet wordt ingegrepen... omdat er, gewoon, er is misschien wel een plan om in te grijpen... maar er is geen plan voor daarna. Dat dag, ja. day one. Uh, ja. Er is geen exit-strategie. Ja, tenzij je... je, je, je um, Plechtig beloofd een langdurige aanwezigheid te hebben daar. en waarbij je stabiele instituties opbouwt. Op, nou, dat, volgens mij staat niemand erop te wachten. Uh, maar het alternatief is, uh, uh, door niet in te grijpen. worden die extremistische organisaties ook sterker. En dat is volgens mij een van de overwegingen ook. Uh, waar Carrie aan refereerde. Uh, hij zegt: de, ro de rode lijn is niet zozeer alleen maar het gebruik van wapens. maar de rode lijn is ook het, het uh, in handen vallen van chemische wapens. In, de verkeer, in handen van de verkeerde groeperingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld mm. Al-Nusra. Way in Even over die chemische wapens, Tien. Uh, zou het zo kunnen zijn dat de Amerikanen... want die geloven nog niet dat Israëlische verhaal... dat zal gebruikt zijn, hè? Maar zitten ze stiekem niet te wachten op keihard bewijs? Dan kunnen ze eindelijk wat gaan doen en eerst er een beslissing... en dan, dan doen ze wat jij vindt dat er gedaan moet worden. Doe wat... Nou ja, dat, dat, ja, ik denk dat dat zo is. Want dat is het verhaal dat je de hele tijd hebt gehoord. Van we, doen, uh, we doen niks, zegt uh, Rasmussen nee. van de NAVO. Obama zegt, uh, voor ons is de rode lijn geen gebruik van chemische wapens. Schijnbaar is 80.000 mensen dood. Uh, 4 miljoen mensen ontheemd, gelucht. Ja. Uh, een regio die op knallen staat... Um, Mensen die proberen er nog iets van te maken. Schijnbaar is dat uh, niet goed genoeg. Of niet hard, uh, niet, niet, niet waarschuwend genoeg. Je had het net al even over uh, moslimjongeren die radicaliseren. ook door wat er zich nu afspeelt. Namelijk en, en dat er niks gebeurt. Dat er niet ingegrepen wordt. Dat het een onmogelijke situatie is. Er gaan ook Nederlandse uh, jihadisten daarheen? Vlaamse jihadisten. überhaupt die. Ja, ja dus het zijn. Ik, ik, ja, soms heb ik ook een beetje je... het gevoel van. En ik weet dat mensen dan de luisteraars thuis meteen denken. Van, wat is dit nou weer? Maar ik heb soms toch ook een beetje het gevoel dat het een soort van kruistocht in spijkerbroek met hele nare gevolgen mm -hmm. is. Met zijn, zijn 20, 30 jaar in 20. Precies, erg genoeg natuurlijk. Of ze nou allemaal uh, zulke overtuigde djihadisten zijn, weet ik ook niet. Ja. Um, maar dat is natuurlijk ook het gevaar, hè? dat het, uh, uh, uh, het zo lang aan laten modderen overal elders in de wereld mensen ertoe kan zetten van de, dit, dit gaat ons te ver... of dat ze zich om die reden juist gaan uh, bekeren, wil ik niet zeggen... maar zich aangetrokken gaan voelen om de gewapende strijd op te gaan nemen. Ik denk dat radicalisering heeft meer, uh, meer reden dan alleen maar betrokkenheid... of affiniteit met Syrië. Er spelen ook vaak... Uh psychologische factoren en. of so so sociale factoren, sociaal-economische. Kijk, bijvoorbeeld naar de VS, uh, met de Tchatchayevs, uh, geloof ik. Um, maar wat, In Boston wat, de aanslag. Precies. Ja. Um, uh, maar wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat, dat je... Uh, uiteindelijk te maken hebt in veel gevallen vermoed ik... met uh, jongeren die een Nederlands paspoort hebben. Die, die getraumatiseerd of in ieder geval... Uh, uh, nog verder geradicaliseerd terugkomen. Dus het gaat, he, dat, dat is wel een belangrijk gevolg. Maar vergelijk en... het dan wel eens met Boston. Dat zijn, het waren ja. twee, uh, twee jongens. Het, waren, het is nog steeds één jongen, één is overleden. Tsjetjenen. Uh, met een Amerikaans paspoort, die daar uh, gewoon op school zaten... en toch gevoed zijn door wat zich in Dagestan, Tsjetsjenië en misschien wel elders in de wereld, dat weet ik niet, heeft afgespeeld. Ja. En ja, volkomen nou ja, individualistisch. Uh, nou ja, ik, ik las net in een Amerikaanse krant... Uh, van als een dader een islamitische achtergrond heeft... is dan zijn motief per definitie ook islamitisch. Uh, en in feite, dat hoeft niet, En het feite is tot nu toe alles wat we hebben gelezen giswerk. Want de dader ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. En de ander is dood. De omgeving wordt geïnterviewd. De Tsjechische ambassadeur in Washington twittert zich helemaal rot... dat het niet over Tsjechië gaat, maar over Tsjechië. Het was een hele mooie uitspraak dat de God oorlog heeft gecreëerd... zodat de Amerikanen de landkaart van de wereld wat beter leren kennen. Geweldig naar Tsjechië, Ja. Maar is het niet zo dat hij wel al, wat deze, deze jongen is wel bij kennis geweest... en heeft in elk geval om twee advocaten gevraagd? En ik had begrepen ja. dat hij wel degelijk heeft gezegd... dat zijn uh, uh, liefde voor het moslimgeloof een van, voor hem een van de ja. redenen waren... wat dat ook mogen betekenen, hoor, deze ja, kijk In grote lijnen stel ik me aan bij wat, wat Petra zegt. Uh, er zijn heel veel verschillende stukken verschenen... Uh, allerlei analyses zonder betrokkenheid van, van de jongeren zelf. Wat je heel sterk ziet, dat je uh, te maken hebt met, met jongeren die... Uh, uit een onthecht gezin. Ik geloof dat de ouders waren gescheiden. Die woonden, geloof ik, in Dagestan. Mensen die op een 13 of 14 naar Nederland kwamen. Of pardon, naar de VS kwamen. Euh, zich niet, niet konden aarden daar. En dat in, in hun geval, in hun specifieke geval. Werd-ideologie misschien, uh, uh, moslimfanatisme, want dat, dat, dat, dat, dat, dat simpel krijgen ze meteen. Maar als je een vergelijking trekt bijvoorbeeld met, met de column, columbine moordenaars en dat heb je, die uh, parallellen zijn er ook geweest, dan zie je dat het gaat om een soort van leider, een sterke figuur, die gevolgd wordt door een tweede dader. Daar zou hier ook sprake van kunnen zijn. Mm -hmm. Dus dan heb je te maken met allerlei psychosociale factoren. Mm -hmm. Alleen het is heel makkelijk te zeggen, als het gaat inderdaad, om een moslim die radicaliseert, kijk, of die zo'n aanstel mm -hmm. kijk dat is puur en alleen maar vanwege zijn geloofsbeleving. En dat laatste, daar is op dit moment gewoon te weinig bewijs ja, nou, voor. We Ik krijg een beetje een soort déjà vu van wat er na 11 september 2001 gebeurde. Van hoe ga je hier nu mee om? Hoe moet je die jongens uh, ook voor de rechter uh, slepen. Welke rechtsmacht krijg je? Moeten ze voor militaire commissies of moeten ze voor de gewone federale rechtbank? Worden ze beschuldigd van uh, nationaal terrorisme of internationaal terrorisme geïnspireerd door de islam? Er is een hele discussie op dit moment aan de gang in Amerika. En uh, nou, uh, de, de meer rep rechtse republikeinen vinden dat dit is, nou, dit is internationaal terrorisme, mm -hmm. dit is Al-Qaeda en die moeten voor militaire commissies. En uh, Obama heeft het tot nu, nu toe nog voor elkaar gekregen dat een gewone rechtsgang wordt gevolgd. En ik las ergens een hele interessante vergelijking van hè, die mensen zoals Timothy McWay, die op een gegeven moment in Oklahoma nou, het. Ja. het gemeentehuis heeft opgeblazen, waar 180 mensen bij omgekomen zijn. En, die heeft, ja? die, en nog een paar anderen, die Ted Kaczynski, die, die, die, die Unenbomber was dat ja. geloof ik. Hè? Ja. Die ook nationaal terrorisme hebben gepleegd. Die ja. zijn volgens de gewone rechtsgang beoordeeld. Ja. En dat is ben, nu een discussie. Ben jij er, wel, dat ben het van jij ik Vandaag is het bekend dat hij gewoon op de normale wijze ja. wordt verwerkt. Uh, maar wordt, uh, maar wordt je ziet wel in de Amerikaanse media... Uh, ja dat debat weer opnieuw... wat ook na 9-11 ja, is ja. van... dit is islamistisch terrorisme... en dat allerlei moslimgroepen... worden aangesproken van... hier moet je tegen verzetten. Ja. Want, uh, uh, nou Bernard Hammelburg, die ook regelmatig in dit panel zit... die had in zijn column voor BNR Radio... Uh, vanmorgen een hele opmerkelijke bemerking. Ik denk dat jullie het daarmee eens zijn. Hij zei... Men de, een heel verhaal, en dan zei hij... Uh, uh, men denkt dat het allemaal over islamfundamentalisme gaat. Was het maar waar, was het maar zo simpel. Ja. Jij doelde daar een beetje op, ja. dat het nog alleen maar giswerk is... of het islam uh, uh, geïnspireerd is. Ja, nou ja, en dan ja, dan dan anders ja. krijg je de nieuwe trend, dan uh, krijg je het lone wolf. Ja. Hè? De eenzame ja, wolf, uh, nou, daar schijnen ook wel heel veel mensen. Ja, maar dat, die dat is een beetje er... waar Bernard Hammelburg ook op doelde. Niet alleen uh, was het maar waar dat het zo makkelijk te duiden was... maar ook was het maar waar dat je alles onder de noemen van Al-Qaeda ja. kon gooien. Terwijl het vaak helemaal niet... Eens meer te maken heeft met iets heel groots georganiseerd? Sorry. Nee, In de Georgische krant verscheen vandaag geloof ik wel een, een stuk waarin, ze, waarin er uh, nou, gesproken werd over banden met een of andere change uh, extremistische groep. Goed, dat moet het nog eerst nog maar worden aangetoond. Um, maar i, i, er zijn zoveel indicatoren dat deze jongeren gewoon niet konden aarden in de VS. En dat het inderdaad uh, uh, mensen afkomstig zijn die, die als ze dus geen moslim waren geweest, mm -hmm. ook tot een soortgelijke daad in staat zouden ja. zijn geweest. En dat is. Ja. Dat is het hele punt. Nou, misschien om af te sluiten nog een iets van uh, menselijk bericht. Wat? Er is een uh, dorpje in Noord-Syrië Noord die elke dag uh, grote pamfletten fotograferen... met. Uh, nou, opwekkende spreuken en die hebben naar Boston hebben ze een pamflet gemaakt uit solidariteit met de slachtoffers in Boston met van ja jongens dit maken we hier elke dag mee en er zijn dertien studenten van de Tufts University in Boston die ook zo'n poster hebben gemaakt uit solidariteit van de mensen met Syrië en ja waar maken we de, de, het, ene leed, het, het ene leed mag je absoluut niet vergelijken met het andere uh, maar de relativering uh, mag er ook in als je Absoluut. Twee vraagstukken vergelijkt. Mooi verhaal, Petra Stine. Dank u hartelijk. En Ali Jaskeli ook bedankt. Dit was de villa voor vandaag. Uh, wij zijn er vanzelfsprekend morgen weer. En zometeen kunt u gaan genieten van het Radio 1-journaal. We, we gaan genieten, ja? want er is veel nieuws uit vandaag. haag. Het akkoord in de zorg, strafbaar stellen van illegaliteiten, debat over schaliegas, misschien niet zo van die sexy onderwerpen, maar het zorgt voor spanning in de coalitie, PvdA-VVD, dus dat maakt het interessant. Is er nieuws over de Oranjes? Natuurlijk. Echt waar? We hebben het laatste optreden, laatste formele optreden van koningin Beatrix in het land. De RVD treedt op tegen een nieuwe revue, gaat over de mediacode, wat mag je wel fotograferen van de Oranjes, waar en wanneer. Ook hier is er spanning, en wat ons betreft is alles bespreekbaar in die spanning. Dus daar gaan we mee aan de slag. Heel goed, Tim. Tot zo meteen. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal nu met Torald Megens. Kabinet, werkgevers en een aantal vakbonden... hebben een handtekening gezet onder een akkoord over de zorg. Tim zei het al. Het grootste vakbond in de sector, Abfacabo FNV, tekent niet. Afgesproken is onder meer dat het kabinet geen 25... maar 60 procent van het budget voor huishoudelijke hulpen handhaaft of het kabinet verdwijnen door het akkoord in de huishoudelijke zorg... veel minder banen dan in de eerdere plannen. De nullijn in de zorg is van tafel, maar er is minder ruimte voor extraatjes. De Engelse Voetbalbond heeft Luis Suarez een schorsing van tien wedstrijden opgelegd. De spits van Liverpool beet zondag een speler van Chelsea in zijn bovenarm. Suarez mist nu de laatste vier wedstrijden van dit seizoen... en de eerste zes van het volgende seizoen. Bij zijn vorige club, Ajax, werd Suarez alleen zeven wedstrijden geschorst... voor het bijten van een tegenstander. De Rijksvoorlichtingsdienst pandt een rechtszaak aan tegen Weekblad Nieuwe Revue. Dat blad wil zich niet meer houden aan de mediacode uh, over het Koninklijk Huis. En heeft nu een paar foto's gepubliceerd van prinses Amalia op of bij een hockeyveld. Volgens de RVD zijn die foto's een ontoelaatbare inbreuk... op de persoonlijke levenssfeer van de prinses. In de mediacode is afgesproken dat de pers geen beelden meer maakt... van de koninklijke familie buiten officiële gelegenheden om. Nieuwe Revue vindt die code niet meer van deze tijd. En de Italiaanse president Napolitano heeft de sociaaldemocraat Enrico Letta benoemd tot premier en moet nu een nieuwe regering gaan vormen. Letta is de tweede man van de socialistische partij achter Bersani. Hij staat bekend als een gematigd sociaaldemocraat die ook voor de rechtse partijen acceptabel is. De verwachting is dan ook dat de formatie in Italië nu in een stroomversnelling gaat komen. Dat zijn de hoofdpunten. En verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Er zijn toch behoorlijk wat ongelukken gebeurd... zo aan het begin van de avondspits, ondanks het fraaie weer. Onder meer op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom, bij Bergen-op-Zoom. Aanrijding met een vrachtwagen, de weg is helemaal dicht. Staat file daardoor op de A58 vanuit Vlissingen... tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom, inmiddels 8 kilometer. Er zijn er een aantal problemen op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel, 9 kilometer. De linkertunnelbuis is dicht door een aanrijding... Verderop richting Rotterdam op diezelfde A16 voor de Van Brienne-Noordbrug 2. Daar staat een kapotte auto stil. Die blokkeert op de hoofdrijbaan twee rijstroken. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum nog 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Maar is vaak van korte duur. Een upgrade van BMW, daar kunt u van blijven genieten. Zo! Ja, dit gaat nog wel even duren.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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim over Goedemiddag. Een nieuw zorgakkoord. Breed gedragen vindt het kabinet niet breed genoeg, zegt de vakbond. Het akkoord in de zorg heeft dus een smetje. Of dat gaat uitgroeien tot een besmettelijke inktvlek, dat is vanmiddag de vraag die we beantwoorden. Italië heeft zware premier, aangesteld door de president. Was dat nou zo moeilijk? Na weken soebatten tussen de politieke partijen? Nee dus. Wat nog wel moeilijk is, het formeren van een regering. Want in rustig politiek vaarwater is Italië nog lang niet. Activiteiten bij u in de buurt, barbecues, moestuinen, sportpleintjes, bedoeld om de veiligheid in de wijk te vergroten. Resultaat valt tegen, dus gaat Josephine Trehi de Amsterdamse wijken in om te kijken wat dan wel werkt. Wij werken voor u, tot half zeven vanavond. Trots en tevreden zijn ze, de onderhandelaars van kabinet, werknemers en werkgevers. Want na weken overleg hebben ze een akkoord met elkaar gesloten over de zorg. In Den Haag, Marcel Bril. Wat is de kern, Marcel, van het akkoord? Belangrijk is dat er afgesproken is dat er minder mensen zullen worden ontslagen in de zorg... dan het oorspronkelijke plan van het kabinet was. En er zijn ook nog andere verzachtingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de toelatingseisen voor mensen die in een zorginstelling komen. Die worden minder streng dan uh, eigenlijk de bedoeling was. En wie gaat het betalen? Dat is niet de overheid werkgevers en werknemers die moeten opdraaien voor de kosten. Niet door middel van een nullijn in de zorg, dus dat niemand een loon bij krijgt. Daar was een tijdje geleden sprake van toen er over extra bezuinigingen werd gesproken. Maar doordat werknemers minder aanspraak kunnen maken op leuke financiële extraatjes. Nou, er staan nog veel meer maatregelen in dat akkoord over bijvoorbeeld het scholen van het personeel. Maar ik zou toch de geïnteresseerde luisteraar willen adviseren om dat op onze site te bekijken. Want uh, al die details, uh, dat gaat wel uh, wat ver. Maar de grootste verschuiving is dat er minder dan gepland bezuinigd gaat worden op de huishoudelijke hulp. En staatssecretaris Van Rijn legt uit waarom dat is eigenlijk de resultaat van de onderhandelingen zou je kunnen zeggen. Maar ook met het oog op de werkgelegenheidseffecten. Er werken veel mensen in de huishoudelijke zorg. en We vonden het belangrijk om met de verzachting van de bezuiniging op de huishoudelijke zorg ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk banen behouden kunnen blijven. En Met deze maatregelen kunnen we dat werkgelegenheidseffect met, nou ja, het is een beetje hoe je het uitrekent, maar zo'n 40.000 banen verzachten. Ja, dat is de verzachting. Maar hoeveel mensen dreigen toch hun baan te verliezen dan? Nou, ik hoop eigenlijk zo weinig mogelijk. Want uh, naast die verzachting van de Bezuinigingen. Uh, denken we dat, uh, dan hebben we het uh, tenslotte over dat uh, zo'n 30.000 banen uh, door de bezuiniging misschien worden getroffen. Er is een natuurlijk verloop van 4% per jaar. Dan praat je alweer over 16.000 uh, banen. En we hebben ook afgesproken dat we in de zorg een sectorplan voor de arbeidsmarkt gaan maken, waarin werkgevers en werknemers bij elkaar gaan zitten om hele gerichte maatregelen te nemen om mensen van baan naar baan te begeleiden. En zo denk ik dat we alles uit de kast kunnen trekken... om het werkgelegenheidsverlies zo klein mogelijk te laten zijn. Betekent dat ook dat u zegt... er zullen geen mensen gedwongen worden ontslagen? Nou, dat kun je nooit zeggen. Dat hangt natuurlijk een beetje af van hoe het, in hoe het in een concrete instelling gaat. Maar met de verzachting die we nu aanbrengen... denk ik dat we die kunnen slagen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Eerst wilde u veel meer bezuinigen. Ik dacht dat de gedachte was van het kabinet... mensen kunnen ook hun huishoudelijke hulp wel zelf betalen. En dat geld kunnen we dan gebruiken voor echte zorg. Heeft u die gedachte losgelaten? Nee, um, het is zo dat uh, we nog steeds uh, zeggen van ook bij de huishoudelijke uh, hulp... Ja, als je moet kiezen, laten we dat, dat dan doen voor die mensen die het echt niet kunnen betalen... of het echt niet in eigen kring kunnen opvangen. Nou, waar je dan over kan discussiëren is van hoeveel is dat dan? In het regeerakkoord is uh, oorspronkelijk gekozen voor 25% behoud van het budget. En we kiezen nu voor 60% behoud van het budget. Dat is inderdaad een aanzienlijke verzachting, maar die ook uh, positieve werkgelegenheidseffecten he heeft. En ik denk dat we, als we die hervorming naar de lange termijn inzetten... Ja, dan kun je ook rekening houden met het invoeringsnetsen. Tempo. Yeah. Al de staatssecretaris van Rijm. Maar Marcel, er was natuurlijk wel één grote afwezige... bij de presentatie van het akkoord. Afwa Cabo, FNV. Die hebben vandaag laten weten niet mee te tekenen. Is dat een, een smet op het akkoord wat ook gevolgen heeft? Ja, toch wel. Of het nou echt gevolgen heeft, dat, dat is onduidelijk. Het kan het gevolg hebben dat mensen gaan demonstreren in grote mate op het Maliveld. Dat was natuurlijk wel iets wat ze zoveel mogelijk wilden voorkomen. Om daar uh, draagvlak te krijgen, draagvlak voor die maatregelen. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. Omdat zo'n grote bond een nee heeft gezegd. Iedereen die achter die tafel stond, dat waren er ongeveer tien andere vakbonden... en werkgevers en uh, het kabinet, die vonden het heel erg jammer. Uh, verder wilden ze er geen waardeorde aangeven, vooral de bewindspersonen niet... van Rijn en Schippers. Maar ja, als je de eerste reacties uit de Kamer hoort, die vinden dat toch wel jammer... Hoor. de oppositiepartijen vooral, zo'n grote bond die niet meedoet. Nou, vanavond is er een debat in de Tweede Kamer over dit akkoord... dan zal daar ook zeker over gediscussieerd worden, net als de kritiek... dat het uh, Leuk en aardig is dat er afspraken gemaakt zijn met werkgevers en werknemers, maar dat patiënten bijvoorbeeld en zorgverzekeraars en gemeenten nu niet meedoen. Daar nou, wordt wel over gesproken, he, over aanvullende maatregelen. Met die Clubs, dus er zouden nog meer maatregelen aan zitten te komen, misschien deze week al. Dit akkoord is wel een feit vandaag, maar er moet nog een heleboel gebeuren... in de zorg de komende tijd, als het om hervormingen en bezuinigingen gaat in de zorg. Al die reacties en al die details en ook hoe het debat gevoerd gaat worden... natuurlijk op onze site nws.nl. Ik pik er even één ding uit. Marcel, dank je wel voor je verhaal. De nullijn in de zorg die is van tafel. Dat is goed nieuws voor de werknemers in de zorg... maar wel een potentieel probleem voor het kabinet. Want Joost Vullings ook in Den Haag. Waarom is dat een probleem voor het kabinet? Nou ja, die, die nullijn in de zorg die zit in, inmiddels in dat uh, zeer bekende bezuinigingspakket... voor uh, A3,4 miljard euro voor 2014... om het begrotingstekort in de hand te houden volgend jaar... om onder die 3 te geraken. Ja, en die nullijn in de zorg stond voor 1 miljard euro in de boeken. Nou, dat pakket is, is zoals je weet, tijdelijk van tafel. Dat is weer afgesproken in het sociaal akkoord. Het regent tegenwoordig akkoorden hier in Den Haag. Maar mocht, dat is ook weer afgesproken, aan het eind van de zomer blijken... en daar gaat iedereen wel van uit, dat er toch extra bezuinigd moet worden dan zit er dus een gat van 1 miljard euro in het lijstje, omdat die nullijn in de zorg van tafel is. Een gat van 1 miljard euro, hoe denk jij dat het kabinet dat gat gaat dichten? Nou, inmiddels, zo gaat dat, is er alweer een aangepast lijstje, want volgende week moet het kabinet aan Brussel laten weten, aan de, de begrotingscommissaris Olly Reen. Dus hoe, voor 30 april, hè? Voor 30 april, ja, hoe wij, dus Nederland, volgend jaar onder de 3% begrotingstekort denkt te komen. Nou, die brief die gaat volgende week naar Brussel, maar die is vandaag al aan de Tweede Kamer gestuurd. En dan zie je bij het lijstje dat het kopje nullijn in de zorg is verdwenen. Er staat iets nieuws te weten: additionele uitgavenmaatregelen a 1 miljard euro, en dat is Haags voor 1 miljard euro bezuinigen op uitgaven van de overheid. Maar welke uitgaven dat zijn, dat moet nog besloten worden. En, en daarmee kan in Brussel Reen in ieder geval tevreden worden gesteld? Voorlopig wel, ja. ja en wanneer horen we dat precies? Nou ja, officieel Prinsjesdag. Uh, het begint wel steeds ingewikkelder te worden uh, hier in Den Haag met al die akkoorden. Ik vind het moeilijk volgen. Maar ja, en de, de oppositie, zeggen. ja, nee, dat is ook heel moeilijk om te, vol te volgen. Maar goed, de oppositie heeft, he, ik probeer het helder te maken, de oppositie heeft in het debat over het sociaal akkoord voorgesteld van ja, er moet toch bezuinigd worden aan het eind van de zomer. De premier gelooft er niet in, maar maar wij denken dat het toch echt bezuinigd moet worden. Laten we dat lijstje alsjeblieft nu alvast opstellen. Dan weet iedereen waar, waar die aan toe is in Nederland. En ja, je hebt als kabinet met een minderheid in de Eerste Kamer toch de steun van de oppositie nodig. Dus laten we gaan onderhandelen. Nou, dat is afgehouden door het kabinet, want, zeggen ze, we hebben nou eenmaal met de FNV in het sociaal akkoord afgesproken, dat pakket is van tafel tot het einde van de zomer. Nou goed, morgen is er een debat, ook over die brief. En waarschijnlijk komt het erop neer dat kabinet en oppositie niet gaan besluiten over een, een het nieuwe lijstje, hoe ze dat 1 miljard eh, aan extra bezuinigingen moeten gaan invullen. Maar men gaat inventariseren. Het mag geen, vooral geen besluit heten. Dat doen ze pas aan het einde van de zomer. Helder. Jos Vullings, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7, het NOS Radio 1 journaal Miljoenen euro's worden er jaarlijks uitgegeven aan de aanpak van achterstandswijken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die aanpak vaak niet effectief zijn. Um, Josephine, ik hoor kinderen. Waar ben je? Ja, in Amsterdam-West. Ah. Van Beuningenplein. Hier, uh, dit plein hebben ze twee jaar geleden helemaal onder handen genomen, opgeknapt. Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dus ja, een groot sportveld, zo'n krajcheckveldje waar uh, gevoetbald wordt. En uh, nooit worden georganiseerd. Waar kinderen spelen Veel en het, dus veilig, is. En het dus veilig is. Ja, dat is de bedoeling. En ik ben inmiddels een soort attractie geworden hier ook voor de spelende kinderen. Meisjes, komen jullie vaker? Ja, ik kom misschien ongeveer twee keer per week. En ik vind het ook een heel leuk speeltuin, want je kan allerlei dingen doen. Je kan voetballen... Er is ook heel erg voor opgeknopt. Hoe was het vroeger? Vroeger was het een beetje saai, want je had alleen maar schommels en glijbanen en helemaal vol met zand. Ja, nou, hier staan ook allemaal van die, uh, in dat het mooi weer is, wordt hier een soort pierenbadje gedaan. Ze hebben moestuinen, de kooklessen voor kinderen worden georganiseerd in het jongerencentrum. Dus ik ben me heel benieuwd wat ze vinden van die kritiek die nu geuit wordt op uh, de buurtaanpak. Uh, en uh, ook wat buurtwoners ervan vinden. Vinden die dat het allemaal beter is geworden of niet? Ik ben ook benieuwd. We gaan later deze uitzending van je horen. We gaan naar Italië. Daar waren verkiezingen in februari. Er werd 58 dagen gesoebd om uit die politieke impasse te komen en het ziet er naar uit dat er wat gaat gebeuren. President Napolitano heeft Enrico Letta van de centrumlinkse PD-partij gevraagd om een nieuwe regering te formeren. Dit tot verrassing van Letta zelf. Mia sorpresa stamattina, ricevere la telefonata del presidente del consiglio è stata pari al senso di profonda responsabilità. Mi fa sentire sulle spalle che mi impegna. Tot mijn... Dat kwam er ook nog even achteraan. Tot mijn verrassing werd ik vanochtend gebeld door de president Serletta... die in deze moeilijke politieke situatie... een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders zegt te voelen rusten. Rob Zoutberg in Rome, het gaat wel heel snel, hè, na 58 dagen gesterrel. Ik zou zeggen, breaking news, Tim. <laughs> ja. Nee, het is ongelooflijk. Het gaat ineens heel erg snel. En het, uh, als het al ergens aan ligt, denk ik, dan ligt het aan uh, president Napolitano. Kijk, natuurlijk, hij is herkozen uh, begin deze week... nadat de partijen natuurlijk op hun knieën naar hem toe zijn gekomen... of hij het alsjeblieft voor een tweede termijn wilde doen... Maar ik denk dat je nu wel kan stellen dat er natuurlijk de nodige voorwaarden op tafel lagen. Hij heeft de partijen echt denk ik met de koppen tegen elkaar geslagen. En zei oké, okay, ik president, maar dan gaan jullie eindelijk eens met elkaar regeren. En volgens mij gaan we nu die kant op. Heel snel ineens. En dat zou dan moeten gebeuren onder de leiding van de beoogde nieuwe premier Enrico Letta. Wat, wat is dat voor een man? Nou, in eerste instantie is hij... Piepjong, althans jonger dan de presentator van het Radio n en jonger dan de correspondent in Rome. Hij is uit augustus, 19, wat, ja, nou augustus 1966... piepjong, inderdaad, voor Italiaanse uh, begrippen. Uh, een jonge man met lange ervaring, zo wordt hij hier in de kranten omschreven. Destijds, dan heb je het over 1998... met 32 de jongste minister uit de Italiaanse geschiedenis. Daarna was hij nog... Twee andere keren minister hij heeft zijn rol uh, in Europa ook gespeeld. Dan kortom een, man, een jonge man inderdaad met lange ervaring. En als je hem zo zag op die persconferentie vandaag... Uh, dan leek je er zelf zin in te hebben. Ja. Dat is mooi meegenomen. Een man van 46 dus. Op welke termijn denkt hij zijn regering te kunnen presenteren? Nou, hou je vast. Ik hoor al morgen uh, hier in het journaal... Uh, hij gaat daar morgen... Maar nogmaals, ik denk, hè, want het klinkt dan allemaal zo snel... er zal een akkoord liggen tussen de partijen. En ik denk dat de consultaties die hij nu begint... Die, die vandaag begonnen is, die morgen verder gaan... ik denk dat die heel snel gewoon naar, naar de vorming van een regering kunnen leiden. Uh, wat ik hier hoor... Ik had mijn andere telefoon, dat is ook niet de bedoeling, sorry... Um, dan is dat het uh, heel snel uh, voor elkaar is, die, die vorm van de gingen. En als het dan Napolitano ligt, dan nog deze week. Ja, maar dan wil ik toch even weten voordat je dat gesprek gaat beginnen met die telefoon. Wat, wat wordt dan de rol, de mogelijke rol van voormalig premier Berlusconi? Want die zou dan ook met zijn partij die nieuwe regering moeten komen. Ja, nou Berlusconi, uh, want het wordt een brede coalitie, hè, zoals jij zegt. Hè, de PD, de so Sociaaldemocraten aan de ene kant, de PDL van uh, Berlusconi aan de andere kant. Ik denk dat we uh, Berlusconi lachend in de banken uh, zullen zien achterblijven. Lachend in die zin. Omdat het natuurlijk gelukt is om die lastige Grillo uit te schakelen. Die komiek met zijn vijfsterrenbeweging. Want die eindigt in de oppositie. Het is hem gelukt om ook die PD toch te laten imploderen. Die leider die van de week weg moest. Hij zal ja, zich beschermd weten door dat parlement. Er zullen mensen uit zijn partij waarschijnlijk ook de tweede man van zijn partij toetreden tot de regering. Maar de verwachting is niet om op geen ene namenlijstje te zien dat hij zelf nog een rol gaat spelen. Rob Zouderberg en Roma, dankjewel. We nou, bellen, nu zelf met Wijnald Zwaar van de AAB. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Het is al met al toch een wat drukkere avondspits. Zeker op de wegen rond Rotterdam. Een aantal zaken valt op. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar staat eh, voorknopend Zoomland inmiddels 9 kilometer fieden. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de weg is helemaal dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam nog fieden na een ongeluk. Bij Dordrecht Centrum 6 kilometer, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is het NOS Radio 1 nou, met Tim Overding.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 Where you are, I'm gonna say 50 ways to say goodbye. Peter Kapers. en ik heb maar één manier... om het weerbeeld van vandaag te beschrijven. Schitterend. Ja, nou, althans, dat is in het binnenland het geval. Zonnig, weinig bewolking, echt een lenteachtig weer... temperaturen van uh, 20 graden of nog een beetje meer. Maar in de kustgebieden, ja, daar hebben ze toch nog wel een beetje last... van dat koude zeewater en uh, dat draait daar ook behoorlijk. Er is wat bewolking binnengetrokken in Noord-Holland. Het is nog maar 9 graden in Den Helder, Vlieland en Muiden... En er staat een flinke wind, dus daar is het iets minder dan bij ons hier in Hilversum. Oké, okay, hoe is het morgen? Uh, nou, vannacht kan er misschien wat nevel of mist ontstaan, met name in het noorden van het land. Maar morgen hebben we weer net zo'n stralende dag als vandaag. De temperaturen gaan zelfs nog iets verder omhoog, naar 19 tot 23 graden. Verder blijft het droog en zonnig. En geldt dat ook voor de mensen aan de kust die het dan misschien niet zo lekker hebben de. Ja, die blijven daar een beetje last van houden. Dus uh, ja, dat, die, dat zal, de temperatuur zal daar een paar graden achter blijven. Um, dat is goed nieuws. Eigenlijk zouden we moeten stoppen, maar we moeten het toch even over vrijdag hebben. Als heel veel kinderen buiten de koningsspeler gaan vieren, uh, hoe wordt het weer dan? Ja, dat, ik ben bang dat ik dan mm -hmm. uh, toch iets minder goed nieuws heb voor ik die zou vrijdag. zou maar komen. <laughs> ja, het goede nieuws duurt niet vaak lang. Um, ja, vrijdag dan gaat de temperatuur wel een gevoelige stap naar beneden doen. Het wordt nog maar een graad of uh, 9 of 10, 11 misschien. En uh, op veel plaatsen gaat het overdag wel regenen. Dat betekent niet dat het de hele dag regent. Hoor. Dus ook nog wel eens, of af en toe wordt het nogal weer droog. Dus kinderen die meedoen naar de koningspelen, die zullen niet uh, helemaal doorweekt raken. Maar wel koud en met een, een bui hier en daar. Heppa, hoe gaat het weekend in? Uh, ja, het weekend gaat langzaam herstellen van die uh, kou aanval op uh, vrijdag. Uh, de temperaturen gaan langzaam weer wat omhoog. Uh, maar het blijft wisselvallig. Oké, okay. in ieder geval even genieten morgen. Peter Kaapers Munneke, dankjewel. Toenemende onrust in de Partij van de Arbeid... over een omstreden maatregel uit het regierakkoord... de strafbaarstelling van illegaal verblijf. PvdA-lid Sander Terphuis is de initiatiefnemer van een petitie... tegen deze afspraak van VVD en PvdA... en hoopt komende zaterdag het partij van het congres van de PvdA... mee te krijgen in het verzet. En dat is weer tegen de zin van de partijtop. Meneer Terphuis, goedemiddag. Goedemiddag. Een petitie met inmiddels hoeveel mensen die het ondertekend hebben? Uh, inmiddels ruim 5000 uh, handtekeningen. 5.000. En dan gaat het. Ik keek even op uw site om de mensen die vanuit de oude partijtop van de Partij van de Arbeid eh, ook een handtekening hebben gezet. Job Cohen, Hedy Danko,na Jan Pronk, eh, raadsfracties van grote gemeentelijke steden. Dat is de steun die u nodig hebt. Nou ja, dat, dat zegt in ieder geval wel iets uh, over het feit dat uh, uh, deze maatregel inderdaad leeft uh, enorm binnen de partij. En dat ook wel, toch wel de nodige uh, onrust en onvrede daarover uh, bestaat. Waar, waarom is er onrust over? Als je kijkt naar wat deze maatregel beoogt... is het namelijk dat het niet zozeer een probleem aanpakt... maar mensen. En dat gebeurt letterlijk. En hoe, op welke wijze worden mensen, worden mensen opgepakt? Alleen maar om, vanwege het feit dat ze geen verblijfsvergunning hebben. Dus je hebt nog niks gedaan. Je staat ergens en de politie pakt je op. En je hebt geen uh, papieren, uh, geen verblijfsvergunning. En op die grond ben je al strafbaar. En, en dat druist in toch wel echt tegen, ja, als wat de sociaal-democraten voorstaan... qua waarden en idealen en principes. Ja, dat fundamentele partijbeginsel zoals het wordt omschreven... het recht op een fatsoenlijk bestaan. Ja. Dat is een gewetenskwestie voor veel mensen binnen de partij. Dat merk je wel. Ik, um, als ik zie naar de reacties die ik ontvang in het hele land... dan zegt men inderdaad van... ja, er zijn grenzen aan wat datgene wat een PvdA kan accepteren. En dit is uh, zo'n pr principieel grens. Ja, nou er is er een uh, toch ook wel principiële PvdA-leider. Uh, Diederik Samsom is zijn naam. Die wijt niet en hij redeneert... we hebben een afspraak gemaakt, afspraak is afspraak... en in ruil voor de strafbaarstelling... heeft de Partij van de Arbeid uh, uh, het kinderpardon uh, teruggekregen. Dat is ook onderdeel van zijn afspraak. Uh, wat, wat vindt u daarvan? Nou, kijk, natuurlijk is het wel zo dat Dirk Somsom in een heel andere positie uh, uh, uh, verkeert dan ik als gewoon lid, hij als partijleider tegelijkertijd denk ik, als we het hebben over afspraak is afspraak... dan zou ik zeggen, kijk wat er mee begonnen is. Namelijk met de uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat was nota bene de VVD uh, die aan de knoppen van het regierakkoord uh, begon te draaien. En dat kreeg ook met succes overigens. Uh, Partij van de Arbeid had begrip voor al dat onrust uh, bij de achterban van de VVD. En vervolgens zien we ook bij het sociaal akkoord... dat het regierakkoord nog verder is opgebroken. Dus de stelling afspraak is afspraak of regierakkoord blijft verstaan... Het lijkt mij een beetje achterhaald inmiddels. Maar tegelijkertijd heeft het congres van de Partij van de Arbeid... het regeerakkoord goedgekeurd en daar staat deze maatregel in. Dat is ook de redenering van de partijleiding. Ja, kijk, de, de keuze was toen uh, voor of tegen het regeerakkoord. En uiteraard staan ook in het regeerakkoord een aantal hele goede maatregelen. Die, die was PvdA ons daarin prima kunnen vinden. Tegelijkertijd zie je ook dat uh, het ging... Natuurlijk aanvankelijk om één klein zinnetje in het regeerakkoord, namelijk uh, illegaal verblijven wordt strafbaar. Dat was het. Maar wat we nu zien, is dat een wetsvoorstel komt en dan zie je ook echt de praktische bezwaren. Dan zie je ook wat er, waartoe dat leidt. En, en, en dus op die gronden zeggen wij, tenminste dat hoor ik vele leden zeggen, dan zie je, dan zie je dat wat zo'n maatregel met de mensen en met de samenleving doet. Ja. U, u komt zelf uit Iran, was vluchteling toen u naar Nederland kwam. In hoeverre speelt het ook voor u persoonlijk? Nou, in zekere zin wel. Dat was zeker een van de belangrijkste redenen voor mij om deze petitie te starten. Ik bedoel, Mijn naam klinkt uh, oer-Hollands, maar ik kom inderdaad uit, uh, uit Iran als vluchteling. En ik heb zelf ook een tijd uh, illegaal verblijf gehad in Nederland. Dus ik kan echt uit mijn eigen ervaring zeggen wat het betekent om illegaal te zijn. Wat zou, wat zou dat voor u hebben betekend mocht dan deze strafbaarstelling uh, een feit zijn geweest? Wat zou dat hebben betekend voor uw situatie als, als illegale vluchteling in die tijd? Kijk, toen, toen, was, toen was deze maatregel er niet. Niet te min voelde ik me toen enorm uh, opgejaagd en, en angstig. Het was echte angst. Uh, uh, uh, dat ik mij haast niet durfde op straat te begeven. En het hele begrip politie was voor mij angstaanjagend. En ik denk, als ik zeg maar, terugdenk aan die moment... en ik kruip in de huid van uh, uh, mensen zonder verblijfsvergunning op dit moment... En zo'n maatregel zou ervan komen. Ik denk dat echt, er wordt nu al gezegd... Hè, dat uh, ouders hun kinderen weer van school zullen halen... want die zijn bang voor de politie. Waarschijnlijk zullen heel veel mensen niet meer naar de arts toe gaan... die ziek zijn, angst voor de politie. Ja, dat zijn ook de, de punten die met name door burgemeesters wordt gemaakt. Hè? Dat in die illegaliteit mensen gaan duiken, dat dat ook de risico's zijn. Dan gaan we even naar die bijeenkomst van de Partij van de Arbeid. Wat denkt u nou dat de partij top doet als u het congres meekrijgt? Um, nou kijk, het enige wat ik kan zeggen is, um, uh, uh, op dat moment ligt dan de bal bij, uh, bij de partijtop. Want dan is het geval door de leden een duidelijk signaal gegeven. Hè, dat wat we de als PvdA deze maatregel niet wenselijk achten, niet acceptabel achten. Ja, uh, uh, dan zitten we nogmaals aan de partijtop om een duiding, duiding te geven aan, uh, uh, aan die uitslag. Ja, en dan houdt de VVD er gewoon al vast. Wat dan? Nee, kijk, dat, ik, dat, ja, dat, dat zegt u, maar dat, dat moet natuurlijk ook nog wat blijken. Nogmaals, ik verwijs naar het uh, inkomensafhankelijke zorgpremie. Toen, toen ook dat, daar onvrede groot was, toen heeft ook Partij van de Arbeid begrip get, uh, getoond. U ziet mogelijkheden om deze afspraak in de regeerakkoord te, te wijzigen. We gaan dat zien, we gaan kijken ook wat deze petitie gaat betekenen. Daar horen we later deze uitzending nog meer over. Ik dank u hartelijk, Sander Terphuis, ja. PvdA-lid. Goedemiddag. Dag.